Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Parijs heeft de politie traangas ingezet tegen mensen in gele hesjes... onder meer bij de champs élysées Vanochtend vroeg zijn meer dan 200 mensen opgepakt... omdat ze stenen, hamers en maskers bij zich hadden. Het gebeurde onder meer bij politiecontroles op de toegangswegen naar de hoofdstad. Die gele hesjes vormen een beweging die zich afzet tegen het beleid van president Macron... Vorige week, zaterdag, liep een demonstratie in Parijs helemaal uit de hand. Een deel van de gele hesjes zocht toen de confrontatie met de politie en stak auto's en winkels in brand en richtte vernielingen aan bij de Arc de Triomphe. In de Italiaanse nachtclub, waar vannacht zes mensen omkwamen... en tientallen gewond raakten, is mogelijk een brug deels ingestort... die werd gebruikt als een van de nooduitgangen van de club. De meeste slachtoffers zouden bij die instorting zijn gevallen... melden Italiaanse media op basis van een eerste constructie van de gebeurtenissen. In de nachtclub in de gemeente Cor Corinaldo, zo'n 80 kilometer onder Rimini... Er waren vannacht ongeveer duizend mensen voor een concert van een Italiaanse rapper. Toen iemand in de menigte een irriterende stof spoot, waarschijnlijk pepperspray, renden mensen in paniek naar de nooduitgangen. De Amerikaanse president Trump wordt er opnieuw van beschuldigd... dat hij tijdens zijn campagne zwijgeld liep betalen aan vrouwen... met wie hij een affaire had. Openbaar aanklagers hebben daarvoor bewijsstukken ingediend bij de rechtbank. Volgens hen werden de vrouwen afgekocht... om Trumps kans op het presidentschap niet in gevaar te brengen. Door de betalingen niet te melden zou hij de wet hebben overtreden. Het zwijgeld werd betaald door Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen. Hij is beschuldigd van een aantal misdrijven... en werkt samen met de openbaar aanklagers. Zij vinden dat Cohen... Een straf verdient. Het weer wisselvallig met geregeld buien. Er staat een stevige westenwind die aan de kust kan aanwakkeren tot stormachtig. Vanmiddag is het even droog, maar later trekken er opnieuw buien over. Het is een graad of 10. Morgen ook geregeld buien, maar wel wat minder wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Bereken je premie op anwb.nl/slash autoverzekering. Vrolijk Kerstbeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Vier Kaarsjes aan, de kerstboom glanst. Het is feest in het voor een vrolijk Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Atlas is rooien, de hem haar busje voor de dag. De meisjes maken stijve plafondjatjes in haar haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Weer. Ze gaan naar het vaatje hoor en paar die sterft ja, verkeer zand zorg aan de zee. Aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, Leef, met zusje, oma vriend, tante vriend. En de hele familie is dus we aan de zand. Mama zegt dat er man en oude zij, zo ze is. En dan roept zij uit, de zee is hier zo fris. Ze plaatst de deelt tilt, bevreesd is weer haar vader op haar Maar potsel roept zijn geel. de zin zit in mijn We gaan naar zand.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 En uh, die toren is, is een groot aantal keren gerestaureerd vanaf die dat moment? De toren die is in 1600 al een keer gerestaureerd en die is in 1800 gerestaureerd. Dat is natuurlijk mogelijk, dat moet je ook bijhouden. Dat is ook met de kerken was dat natuurlijk aan de hand. He? En zodoende zijn er daardoor...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 Klopt inderdaad dat in 1400 die kerk gebouwd is ja. en die toren. En ja. toen is daarin die luidklok gekomen. En die was kenmerkend voor Zandvoort. Die, die klok was kenmerkend voor Zandvoort, maar dat het kenmerkend voor Zandvoort was, daar zijn we pas achtergekomen als we de geschiedenis van de oorlog kennen. Want als je de klok bekijkt en je ziet dan staan 1493, dan ga je switsen.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 TV Morgenmiddag kort vertel, wat is de keuze van deze muziek? Dat was uh, DC Lewis met uh, Mijn Gebed. En dat leek me heel toepasselijk als we de kerk in gaan. Precies. Siem van der Bos zit tegenover me. We zijn bezig met het programma ZFM Oud-Zandvoort. En Siem van der Bos is dé deskundige in Zandvoort. Als het gaat om de dorpskerk, de Protestantse kerk. Siem, we hebben net even gepraat over de Toren. Ja. Zullen nou, we naar binnen gaan? Dus nu gaan we de kerk in. Ja, en dat dan zien we. Nou dan.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 toen is pas het orgel er gekomen. En dan dat... praten we over 1848? Ja, dus na 1849 is dat orgel er pas gekomen. Dus... Maar, maar die, die, die, er is een verhaal over die kolommen van die orgelgalerij. Ja, dat is uh, ontstaan ook later jaren natuurlijk. Want uh, dan gaan, zitten we al aan 1905. Nou, het is al bijna ruim 100 jaar geleden...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 Namen, oh ja. Zit er in die kerk een Amsterdamse koopman? Hé, meneer Zandhagen. Want dat was toen destijds al het geval: dat er heel veel Amsterdamse kooplieden, dus die over de Senkers beschikten, naar Zandvoort kwamen. Toen destijds zijn er ook op de boulevard villa's gebouwd. Maar deze familie zat in hotel Driehuizen boven de kerkstraat.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 En bij de opening van het knipschuurorgel een aantal jaar geleden, 2008 was dat... toen speelde uit Bergwerf, een hele bekende organist uit Nederland... die had dat velletje papier gevonden en speelde ditzelfde stuk van Klaas Bot. En dat gaf heel wat tranen bij mensen die dat zich herinnerden hoe dat vroeger was en hoe het nu was...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 Van 7 kilometer. En dan was het nog vanaf de zeelijn tot en met de scheiding Bentveld-Adenhout. Waar nu nog een heel duidelijk bord staat. Van, aan de ene kant staat er op Bentveld gemeente Zandvoort... en aan de andere kant staat Adenhout gemeente Bloemendaal. Dat hele gevalletje kocht hij voor 14.300 gulden. Ja, het is niets nu. Nee, het is... Maar... En toen werd hij heer van Zandvoort...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 Wat nu de Orgelgalerij is. En toen liet hij voor de derde raam... ...liet hij de Herenbank bouwen. En daar zat hij zondags in. En dat, ja... ...dat was natuurlijk chic. Die Herenbank bestaat nog steeds. Ja, de Herenbank staat. Dit is weer een hele geschiedenis apart geworden. Oh. Want... ...dus dat was de doorlopende bank... ...voor... Had je dan een iets verruiming... ...om tot daar...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 Afdomme, dat is helemaal. En dat, eh, dat heeft al veel vragen opgeworpen, toen tijd al. Dat bleek weer uit geschriften die we bezitten. Dat eh, een dominee uit Katwijk naar Zandvoort kwam. En die, daarmee kwam een neef mee. En die neef, die studeerde in Leiden. En die heeft zich verwonderd. En dan heeft hij een heel...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 Rond 42 al, met hier en daar te slopen. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze al het marmer... Want dat was het marmer... Van de oude... Bouw. Eh? Eh? Dus... Eh, het was van 1728. En toen hebben ze dat marmer allemaal in kisten gepakt. En die kisten zijn nog... Vertransporteerd... Naar het waterleidingduin. Maar... Op het stuk... Wat eigendom was nog van Jonker Quarles. Dus achter, waar grote de jacht op zien worden. Daar in dat stuk duin hebben ze toen een gat gegraven, kisten erin, zand erover. En die zijn na 45, zijn die weer opgehaald en weer op hun plaats teruggezet in de kerk. Ja, Dat is ook. oude, mannen. De toon Laverture speelde daar ook een ja, rol Ja, natuurlijk, omdat dat natuurlijk de natuursteenman was in het dorp. Ja. Dan gaan we gaan weer even luisteren naar muziek.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 Dat was Kouwe Geert met de Rodeo Riders. En dat Wordt. ging over een spelkaart. Ik vond het zo mooi hoe hij dat uitlegt. Ja, en het klopt ook en het ook klopt allemaal ook nog. Ja. Uh, dames en heren luisteraars, we zijn uh, aan het praten met Sien van der Bos als deskundige van de dorpskerk hier in Zandvoort. Het oudste gebouw wat Zandvoort tent. In het programma we Oud Zandvoort. Uh, we gaan uh, verder. We lopen met Sien van de Bos door de kerken. Ik wil je toch nog even vragen over die herenbank. Want dat interrigeert mij. Ik zie me daar helemaal voor me zitten op de voorste rij van de herenbank. Meneer Paulus Loods met zijn vrouw en kind. En daarachter waarschijnlijk alle bediendes en hulpjes en dergelijke. Eh, hoe ging dat? Want daarboven zie ik allemaal wapenschilden van, eh, van andere families. Paulus Loods zat altijd op het bovenste zitbankje. Hij zat bovenin. En daarvoor zaten zijn kinderen, zijn familie. Ja, ja. Dat is later gewijzigd, want later was de herenbank het bovenzitje. Ja. En de onder zat in wezen de burgemeester. Als ja. Oké. Okay. Dus, maar dan kom je daar en dan zie je daar die familiewapens. Ja. En is, er hangen een heleboel. Ja, dat is natuurlijk... Je had die dochter... Of die kleindochter die getrouwd was met Marcellus. Uh, ja. Welke, welke namen kom je allemaal tegen? Marcellus, van de Marcelispaard. Marcellinck, en dan gaat het over naar een, een, een familie van hun, een Hatzink. Dan gaat het van Hatsink gaat het over naar de Banaars. Van de Boulevard Barnaars. En dan krijg je ook nog teding van Berghout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 Heel en snel wegwezen. En, en zorg dat ik op strand kwam. Siem, <laughs> uh, uh, wat mij opvalt, in de kerk hangt een boot aan het plafond. Ja. Waarom is dat? Nou, dat is ook een hele geschiedenis. Uh, in principe hangen er aan de, de, in de kerken, aan de kust van Nederland, geen schepen. Kom geen... Je, nee, kom je rond het IJsselmeer, dan krijg je in ieder kerk...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 Dus toen ze daarmee aankwamen... toen was het ja... die, die schuit is hier veel te groot. Die past hier niet. Nou, daar zaten ze. Nou, dan kwam ik met ze in contact... en ik zei, nou nee jongens, toch geen probleem. Oh nee. Ik zei, nee, zet hem maar in de kerk neer. Daar hangen wij hem wel op. Want wat was er nou... hun streven voor die bomschuit zo groot te maken? Nee? Het is de ora et labora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 God is de wind God is de wind, jongen It's just a